Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een Israëlische raketaanval op een flatgebouw in midden Gaza... zijn drie mensen omgekomen, meldt de reddingsdienst in Gaza. Acht mensen zijn gewond geraakt. De slachtoffers zijn gevonden onder het puin. Ondertussen meldt het Israëlische leger dat het doorgaat met aanvallen in de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Het leger spreekt van doelgerichte operaties waarbij eerder een aantal terroristen zou zijn gedood.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 Ambulancepersoneel heeft medewerkers van het waardetransport behandeld voor het inademen van die stoffen. Ze hoefden niet naar het ziekenhuis. In zowel Helmond als in Lexmond is een serval ontsnapt. Dat is een middelgrote katachtige die normaal in het wild leeft in Afrika. De politie en dierenambulance adviseren om niet zelf in actie te komen en 112 te bellen als ze de tijgerkat tegenkomen. Meestal is hij schuw, maar hij kan ook gevaarlijk zijn. Het weer, het is zomers tot tropisch warm... bij 27 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. Het is zonnig en er staat weinig wind. Later vanuit het zuiden kans op onweer, hagel en windstoten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Zandvoort op zaterdag. I swear by the moon and the stars in the skies. And ik swear like a shadow that's by your side. I see the questions in. weighing on your mind You can be sure I know my part Cause I Lekker hè, zo'n uh, single. of voor one hoor je met uh, I swear. Het is uh, even na vier uur Zandvoort. Welkom terug op de zaterdagmiddag. Hè, zo'n uh, zee, strand. 30 graden op dit moment. Of de maandagmiddag als je naar de herhaling van dit uh, programma luistert. Deel drie alweer uh, Dolly. En uh, in deel drie gaan we ook kijken natuurlijk naar uh, de kwalificatie van de ja. Formule 1. Die hebben we op ja. dit moment op uh, televisie. Hongarije. Eh, Hongarije. Hebben we in zicht. En uh, die hebben zeker in zicht. Over regionaal ja. nieuws gesproken, ja, nou, we kregen... zitten de Hongarije te kijken. Ja, dat bedoel ik. En we kregen net een melding dat het daar mogelijk zou gaan regenen of regenen. Ja. Dat is ons niet helemaal duidelijk, omdat we het even moeten volgen zonder geluid natuurlijk. Maar ja, als we daar meer berichten over hebben, dan hoor je dat... Ik, dus, nou, ik verwacht dat we straks wel van alles erover te horen zullen krijgen van Rendel Zeker, de, die houdt het helemaal in de gaten voor daarom, ons. Daarom, daarom. Zeker ja, weten. Wij kunnen alleen maar kijken hè, en hij kan ook luisteren. Kwart over of vier... is hij daar toevallig? Nee, nee, toevallig. Hij, zit nee hij is gewoon in Beverwijk. Ja, hij hè? zit bij Auto Passion. Yes, yes. Yes, yes. Yeah. yes. Nou ja, heb jij uh, nog een uh, beest uh, uitgekozen. Nee. Beesten. Beesten. Beesten. Beesten. Ja, okay. ja, ja, ja. nemen er gewoon een paar meteen. Heb je een He? poes of een kater of allebei? Nee, geen van beide. Oh, geen van beide. Nee, nee, nee, nee. nee. De, nu is even wat anders. Oh! Ja. Horen jullie straks wel. Oh, oké. Okay. Ja. Mooie cliffhanger. Ja. ja. Ja, zeker weten. ja. Daar. Uh, verder lekker blijven luisteren. We hebben heel veel muziek uh, ook <laughs> nog. Uh, uiteraard uh, en, uh, ja, wat, uh, wat wil je horen? Beetje zonnig, een beetje zee. Uh, Zo'n strand. Parel aan de zee. Parel aan de zee. Ja, Natuurlijk, ja, van pet van Kessel. Die, die hoorde ik gisteren op de radio. Ik denk, uh, leuk, oh. uh, leuk om hem uh, te horen. Ja. Zat hij bij ons uh, in, uh, in de non-stop. Maar uh, om hem uh, live te draaien, onze eigen van Kessel... Met uiteraard Johnny Kruikamp en een ja, uh, dingetje ja. Frank Paardenkoper ja, erbij. Ja. Het uh, is helemaal leuk. We gaan, uh, we gaan ze gewoon even draaien. Ah, yeah. De parel aan de zee van Kessel. Naar wat rust, weet ik een goed adres. Familie en vrienden, liefde en aardig vuur. Kribels in mijn buik, heen met de natuur.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 Ongoed. Ik zeg iemand gedag Ik weet wie zit mijn bloed Hoort u in het, het woord Hier is het allemaal We delen dat gevoel Hier spreekt het uit. Ja, mooi team bij elkaar, deze mannen. Oh, ik vind het zo'n geweldige plaat. Sonny Krijkamp, Patrick van Kessel, wie hebben we nog meer dingetjes? Frank Paardenkoper uiteraard. En ja, Alain Kalf, die was ik net even vergeten aan het begin. Oh, zit die er ook bij? Ja, die zit er ook bij. Ah, man, Ja, een mooi team bij elkaar. Leuk om hem weer eens terug te horen. En ik weet zeker, dingetje weer... Ik weet zeker dat, uh, dat Patrick het ook leuk vindt... dat we hem uh, weer even gedraaid hebben. Ja, Wat is er allemaal gaande daar op uh, nou, de baan uh, in, uh, in Hongarije? Ja, het gaat helemaal fout. Ik, ik zie Perez die zie ik helemaal strak tegen de muur staan... en die klautert nu zijn auto uit. Uh, ja, wij waren natuurlijk uh, druk uh, aan het zwingen aan het op, op dat mooie plaatje. Ja. En ineens zie ik dus vanuit mijn ooghoek... Uh, ja, goeiedag, daar ging Sergio, Sergio Perez. En ja. Uh, ja, dat kan hij nou net niet hebben hè, op dit moment. Nee, want uh, het, het, het gaat dan natuurlijk een poosje helemaal niet goed met hem. En elke keer is er wat. En uh, ja, er werd natuurlijk al op een gegeven moment een uh, vinger opgestoken naar hem. Van denk er aan, jongen, als je zo door blijft gaan... dan uh, gaan we toch anders met je praten dan voorheen. Of hij uh, zegt zelf uiteindelijk van... Uh, hmm, dit, ja, laat ik gaat maar wat anders gaan doen. Ja, Precies. Ik ga wel bij de radio weg. Ja, je, nee, op voorbeeld, ja, hè? Ja, ja. Gewoon even <laughs> lastig, gewoon een keer Tom weg Tina... Dat vinden we gezellig ook. Pes. Ja, natuurlijk. <laughs> ja, natuurlijk. Zeker, ja, weten. Ja. Nou, Mag hij een Spaanstalig programma gaan proberen. Nou, dat vind ja. ik helemaal ja. leuk. Ik hou ja, ja, ja, ja. wel van dat soort uh, muziek ook... Uh. Ik ja, wel de Sonny ja, in huis. Die Latino he? En, Ja, Latino uh, ja, en muziek. En merengue. Ja, ja heerlijk. Zuid-Amerikaanse. Ja, Zeker? Ben je een ja, Mexicaanse? Hij is Mexicaans toch? Ja, Mexicaans. Maar ja, oh, ja, dus een beetje hetzelfde. Kunnen we wel de zangeres zonder naam wel draaien? Oh nee, ja, nee, ja. doe maar niet. Doe me niet. Nee. <laughs> nee. Oh. Pas niet uh, in het format. Dat ja, ja, laten we Fred over misschien, ja. Oh, Fred, <laughs> hoor je dat? Ja, ja, nou ja, ja We gaan ja. zo uh, gaan bellen met uh, Randall Loos En daarin in Beverwijk bij Auto Passion, ja. Wat hij hier allemaal van vindt Ondertussen hebben we dus in uh, Q1 Met uh, nog vijf uh, minuten op de klok Een rode vlag situatie Dat betekent dat de race op dit moment even helemaal stil ligt En Perez die ligt zeker stil Nummer 11 oh, you De kipzolie, de Bee Gees en uh, Staying Alive. CFM, Race Radio, Pit Report, Report. En er wordt ingezongen uh, Somebody Help Me. Zou dat ook gelden voor uh, Perez uh, misschien uh, Rendol? Goedemiddag. Ja, Goedemiddag Nou, ik denk meer gewoon Staying Alive volgens mij. Ja, nou ja, in de, nou ja inderdaad. Wat ja, een, het is toch niet te geloven, hè? Dit. Kans. Kans, kansloos. Ja, ja. ja. En uh, uh, ik weet niet of we daar bij Red Bull gaan spelen, contract of geen contract, maar alsjeblieft, spaar, gooi die Liam los en erin weg met die jongen, klaar. Ja, ja nou ja, zo is het ook. Uh, gewoon helemaal geknakt, nu gewoon. En uh, ik zag vanmorgen nog even een interview voorbij komen en dan zegt hij ja, nee, en uh, de kansen, dat soort dingen, het komt allemaal goed, we zijn hard op weg weer terug te komen. Nou, ik heb nieuws voor je, Exit, achter deur, nooit meer terugkomen. Nee, nee, ik hoorde al het Kalf uh, gisteravond nog eventjes bij Via Play een uh, verhaal over uh, PRS uh, vertellen. Hij zegt, ja, PRS is eigenlijk helemaal niet uh, slechter geworden dan, uh, zeg maar, uh, verleden seizoen. Want er zat er ook altijd ongeveer drie tienden tussen. Alleen ja. uh, nu zitten er met drie tienden tussen. Zitten er nog heel veel andere mensen ook tussen, zeg maar. Uh. Ja, maar ja, uh, uh, je ziet dat het. Kan je wel, dat kan je wel zeggen, maar weet je. Uh, hij hoort daar gewoon uh, tussen dat groepje er gewoon bij te zitten. En dit zijn gewoon onnodige fouten. Zeker als je al. Eigenlijk was hij al veilig. En dan ga je toch nog een keer pushen. En dan ga je eraf. En dan, ja, jongens, met regen. Met sliks. Als het even geregeld is. en curve blijf je altijd heel ver vandaan. En daar gaat er vol overheen. Jammer joh. <laughs> Driving nummer 1. Daarbij een sportcursus, zeg, maar. <laughs> zeg maar. Ja, ik denk, uh, denk Rendel dat het toch wel stiekem wat mensen dit leuk vinden gebeurt. Nou ja, is. Ik, ik denk dat sowieso Rik Jarder natuurlijk even in die auto zat te lachen. En misschien in Senoda, maar ja, Liam Lawson, die gaat, die gaat niet ondergoed kopen hoor. Die gaat klaar, gaat klaar voor zijn, zeg maar. Die zorgt dat al zijn spulletjes helemaal in orde zijn. En uh, ja, ik weet niet, kijk, aan de ene kant, ze hebben een contract ertoe voor volgend jaar met Perez, maar ik heb vaak genoeg gezegd: contract in de Formule 1 is hetzelfde als playpapier, Dan spoel je er zo doorheen, klaar. Uh, ik heb wel zoiets van, hoe lang wil Red Bull dit nog volhouden met die jongen? Want die jongen, dat zie je aan alles, is Helemaal geknakt. Ja. En, uh, en eigenlijk een beetje hetzelfde voor het seizoen, hè? Goede start, halverwege seizoen, klaar, kansloos. En nu gebeurt het weer. Ja, dan moet je ook wel eens een keer als Red boeren denken van zijn we wel goed bezig. En zet dan maar gewoon uh, voor een kampioenschap of een tweede plaats is hij ook niet meer bezig. Zet dan iemand erin die in ieder geval de dingen huis brengt. Laten we daar maar op bouwen. Ja. En, en ik wil niet zeggen dat een Liemor zo snel is een is, dat, dat helemaal niet. En, en ook een Ricciardo in die auto gaat ook niet gelijk snel zijn, maar dit. ...zijn onnodige fouten. Net zoals Leclerc gisteren ook een onnodige fout maakte bij Ferrari. Hij denkt nee jongens, niet goed... Klaar. Helemaal klaar. Ja, nee, en, ja, zo, zo is het ook. <laughs> zo is het gewoon. Dus, ja. Ja, maar ja, wel leuk, hè? Ik, jongens, Formule 1 en regen, dat is geen goede mix. Nee, nee, nee, nee. Nee, nee en ik uh, zet hem net aan en toen hoorde ik van... Uh, ja, regen. Nou, ja. echt ongelooflijk. Dat, hadden ze daar helemaal geen rekening mee gehouden? Nou ja, ik, ik weet het niet. Maar ik zag er net een plaatje voorbij komen van uh, dat gebied waar, waar het blauw was. Nou, dat is uh, allemaal ver Hongarije. Dus volgens mij zitten er dan een paar weermannetjes weer echt heel erg te slapen. Ah, ja. Dus, uh, ja, dus ja, uh, ik, ik weet niet, misschien is het dreigend. Hè? Hier is het vandaag ook een beetje dreigend geweest af en toe in Beverwijk, maar er valt geen druppeltje. En, uh, dus, dus ik heb wel zoiets van, ja, maar, uh, we gaan het zien. Maar het is een wat weer zo'n kwalificatie dat uiteindelijk, ja, je ziet, maar als je sergeant gaat vaak naar buiten, zet gewoon een mooie tijd neer. Ook dom zit hem daar ook in de muur. Hmm. Dus ze zijn daar heel druk aan het sleutelen nu bij Williams. Uh, voor, uh, of hij daar gewoon in, uh, in die top 10 kan komen. Maar uh, ja. Ja, het is gewoon, dit is altijd een beetje lastig, Horslicks. Half wat droog, half nat. Uh, wij hebben het vorige week ook gehad uh, op Zandvoort. Die jongen hadden het echt heel zwaar, kan ik je vertellen. Ja, wat, uh, ja jij was vorige week uh, het hele weekend, uh, in, in ieder geval het weekend, in uh, Zandvoort. Hoe ja. heb je dat ervaren, Rendel? Nou, dat Salford nog steeds Salford is, <laughs> dat we altijd even moeten wennen dat of we daar wel welkom zijn of niet, nee geweldig, nee, weet je, uh, alle rijders die nog nooit gereden hadden en dan komen ze in die duinen, nou dan weet ik waarom, waarom er 55 vijf, jaar geleden iemand de asfalt neergelegd heeft, ze vinden het circuit fantastisch en uh, ook gewoon dat dan in principe op uh, nog geen 5 minuten lopen door de zee is, Dat is het ook een unicum in Europa, Ze dus met zo'n circuit dat je dat, dat allemaal bij elkaar hebt, een leuk, een leuk dorp erbij waar ze van alles kunnen doen. Nee, Engelsen voor het eerst leren haringen eten. Nou, dat was ook een hele belevenis. Wauw, gaaf. Gaaf, gaaf, <laughs> ja, gaaf. Dus, gaaf. dus uh, die hebben het weekend van hun leven gehad. Dat er dan twee dagen met bakken uit de hemel komt. Ja, daar kunnen we eigenlijk echt niks in doen. Maar zondag was alles droog. En toen hebben ze alleen maar gelachen. Dus dat was het belangrijkste. Dat was absoluut het belangrijkste. Ja, een heel mooi weekend. Uh, al met al, uh, ondanks de regen dus uh, gehad ja. uh, hier in Salford. Nou, hoorde ik ja. trouwens, over Salford ja. gesproken. Ik hoorde gisteren toch zo'n raar verhaal. Dat was volgens mij ook bij die heren met Kalf en dergelijk op televisie. Ja. Die zeiden namelijk dat Sanford een van de weinige circuits is in Europa... waarbij als je als coureur zeg maar, de bocht uitvliegt... en je komt tegen de vangrail aan, dan bouw je enorm... Dan moet je weer een hele hoop kosten maken om je auto weer compleet te maken. Maar dan zou je ook de vangrail uh, rekening, uh, opgestuurd krijgen van Zandvoort. Klopt dat? Je, je krijgt een heel dikke rekening. Ja, ja? absoluut. En, uh, en vroeger waren we daar gewoon tegen verzekerd. Dat kan het tegenwoordig gedaan zijn helemaal niet meer. Maar kijk, je onze vangrail valt wel mee. Maar die techpo tech berries die zijn serieus duur. En dan praat je geloof ik over 5000 euro de meter. Rijd je er 10 meter uit ben je 50.000 euro in de achteruit. Oh dus, nee. Uh, dus dat, dat, dat houdt wel een beetje tegen. Uh, wij hebben van vorige week, als wij als jongtuin uh, als, als toerkatje, hebben wij daar het risico voor op ons genomen. en Tegen de rijders gezegd van joh, uh, maximaal 500 euro kosten, maar rij je meer eruit, dan nemen wij de rest van onze rekening. Dat is natuurlijk wel dat je denkt, waar ben ik mee bezig? Maar anders komen ze niet meer. Uh, als een rijder te horen krijgt, joh, ik, ik heb een foutje of een toestand, ik krijg 30.000 euro schade, nou, dan gaat hij niet starten hoor. Nee. Maar dat is niet alleen in Europa, we hebben dit op de Red Bull ring nu ook, Mee gemaakt. En uh, ook de andere circuits uh, in Europa gaan daar ook naartoe. Dus ook een spaar, ook een Rokkenheim, Noemenborging, Manjecours, gaan het allemaal uh, zelf zo, zo invoeren, want ze krijgen het niet meer verzekerd. Dus uh, er is geen, geen verzekeringsmaatschappij verzekeringmaatschappij die zegt van hé uh, hey jongens, uh, uppakee, wij wij dekken de kosten als er wat gebeurt. Dus uh, ja, en die, en die, die, die circuits willen niet meer met die kosten op zitten, natuurlijk. Nee, nee, nee, zeker niet. Uh, dan uh, ga je ook flink achteruit. Als ja, circuit? Ook. Dus dat is een beetje uh, een nieuwe trend. Ik vind het niet helemaal oké. Okay. Vroeger zat het allemaal bij de inschrijfgelden in. en Wij betaalden ook gewoon circuit. Een bepaald bedrag meer. Dat het allemaal verzekerd was. Maar dat, uh, dat is allemaal, uh, allemaal veranderd, helaas. Ja, uh, de uh, rijders worden daar uiteindelijk weer de dupe van. Zo moet je het in principe uh, ja. zien. Ja, maar in ieder geval ja. wel een beetje ook voor de luisteraars. Uh, ja. dat, uh, ik, ja, denk, ik denk trouwens overigens dat uh, Leclerc en uh, Perez uh, van de organisatie daar geen bonnetje krijgen hoor. Dat is wel gedekt. Ja, dat, is, dat is wel verzekerd dan. Ik denk, ik denk dat dat vier jaar gedekt wordt, de ja. kosten, dus ja, ja, ja, ja. geen bonnetje krijgen. Nee, nou ja, die hebben wel een goede verzekering nodig, die beide heren, zeg maar. Ja, nou, nou, best wel. Ja. <laughs> Samen met Sargent uh, een, uh, een eigen verzekeringsmaatschappij opzetten, misschien. Uh. Nou ja, misschien, misschien kan je, uh, ik zou alleen niet weten wat de premies moeten worden, maar misschien kan je een uh, leuke, uh, we hebben toch een Nederlandse kreur die dat allemaal doet, die het allemaal verzekert, ik weet zijn naam even niet meer, maar die is toen een bedrijfje begonnen dat je uh, je auto kan verzekeren uh, uh, tegen een bepaald bedrag per wedstrijd, dat als je, uh, zeg maar, heel veel schade rijdt, dan ben je daarvoor verzekerd. Maar dat ging geloof ik bij 5, 6 of 7 duizend euro eigen risico en dan, uh, dan een heleboel grote premie eroverheen. Ja, ja dan, uh, dat moet je mij verwillen natuurlijk. Ja, nee, dat, de, de, al die risico's worden op de beurs uh, altijd uh, neergelegd. En ja. dat tekenen bijvoorbeeld uh, 10 verzekeraars voor één uh, risico, zeg maar. Dat ze delen. Ja, oké. Okay. Nou, ik zit gelukkig niet in dat wezen. Ik zorg gewoon de motor niet plat rijden. En als ik er wel plat rijd, maak ik het zelf gewoon klaar. Ja, ja, ja. ja. Nou, ja in de andere het was natuurlijk dat het, uh, nou ja, einde oefening waarschijnlijk wel voor uh, Kef, Kevin Magnus in ieder geval baas. Ja, ik, ik zou eerlijk gezegd niet weten waar hij heen moet. Dus ik denk dat het voor een oefening is. Ik vond wel dat hij heel netjes bleef. En hij zegt, ja, het is mijn familie. Nou, ik zou furieus zijn als het mijn familie was. Klaar. Ja. Uh, maar uh, ja, uh, de Haas gaat een heel andere weg wandelen maar, uh, in het heel verhaal. Gewoon uh, twee nieuwe rijen ja, volgend jaar. Ja, maar dan heb weg. je dus uh, Oliver Berman die uh, daar als nieuwe rijder komt. Maar ja, ja die ja. heeft natuurlijk wel een veteraantje eigenlijk na zich uh, nodig om hem uh, de weg te wijzen. Ja, dat denk ik wel. Maar ze gaan het een hele nieuwe weg bewandelen. En denken dat dit de, de juiste, juiste methode is. Uh, ik moet wel zeggen, goeie uh, goeiekeleur. Hij uh, heeft mooie dingen laten zien dit jaar. Maar het is ook weer niet... Ja, weet, weet je, ik zeg het heel vaak genoeg. Wij weten niet alle data. Wij weten niet wat die jongen wel meebrengt om die auto te verbeteren. En uh, ja, misschien zeggen ze toch van... Ja, we kunnen hier niet mee verder. Het is alleen wel, ja, heel simpel. Ik zou niet weten waar hij heen moet. <lacht> dus het is gewoon klaar. Nee, hij is natuurlijk jaren geleden weer... Weer, uh, teruggehaald uh, in de ja. Formule 1 door Haas. Ja. En uh, nou zit haasje het en, uh, en ligt hij eruit. Ja, niet er uit, het he? het ja, ja. Maar ja, weet je, dan gaat die komen wel in het uh, wek terecht. Die gaan de uh, Andrews racen en dat soort dingen. En uh, dan, dan hebben ze het ook leuk naar hun zin, denk ik wel. Gewoon simpel. Ja, tuurlijk. Dus, uh, ja, hoor. Heeft hij ook weer bewezen dat hij er snel in is. Ja. Dus uh, ik, denk, uh, ik denk dat hij dat wel kan. Dat, en uh, hij heeft, dat hij uh, hij heeft uh, zijn naam zeker op de kaart gezet. Dus, uh, ja, we gaan het zien. We gaan het zien. Uh, de de ronderdans is nog steeds bezig, zullen we te zeggen. Hè? Als je echt gaat kijken. Ja, nee, dus, uh, dat is... Dat zei hij. Nog voldoende mogelijkheden, zei hij. Ja, dus, uh, ja voldoende hè? mogelijkheden. Maar er is nog een hele grote ronde weleens bezig. Het ligt eraan uh, of de teams de die, die jonge lui uh, uiteindelijk, uh, hoe moet ik zeggen, uh, ja, uh, gewoon de kans gaan geven. Moet, uh, we hebben natuurlijk een paar, hè, die Antonelli, we hebben gewoon uh, Lawson. Ja, Beerman heeft dan een plaatje. Uh, er zijn er nog een paar die ook wel, ik vind ik, uh, ook wel een beetje die kant op kunnen gaan. Uh, of dat ze de oude garde vasthouden. Ja, En ik, ik, denk, ik denk dat ze voor het eerst gaan ik denk dat die jongelui nu een beetje nu uh, meer uh, kans van krijgen. Zou ik, zou ik wel leuk vinden ook hoor, ja. Ja, hoewel, even heel eerlijk, je zag net die eerste training. Dan komen toch wel weer de mensen met heel veel ervaring bovendrijven. Een Hamilton, een Alonso, uh, ook Verstappen nu met heel veel ervaring natuurlijk. Die staan gelijk wel in die top 5. En dan denk ik van ja, die ervaring telt toch ook wel heel erg in de Formule 1 zeg maar. Ja, nou ja, we dus, zien uh, iets heel uh, speciaals uh, gebeuren nu uh, in de uh, Q1. Want uh, Ricciardo, die staat op de eerste plek. Ja, en Tsunoda, is die uh, 16e? Hm, die moet er even het gas. He? Die, gaat, die gaat nu over stad vinden zometeen. Ja, oh ja. Dan hoop ik dat die klimt. Ah, die zit er ook bij. Gewoon, eh... Uh... Ja, alkeurig hè alkeurig op de achterste ja Nou ja, kijk, Rieke Jarder, simpel, die heeft net die pressing in Die heeft zoiets, gaan we gaan hem even laten zien. <laughs> ja, nee, ja die, moet, die moet zich ook laten zien. Dus, uh... Die moet even laten zien dat hij er is. En uh, misschien uh, komt er een switch in, uh, in Spa. Een zou het, wie... het zo werken? <laughs> nou ja, weet je, wees even heel eerlijk. Dit is ooit, ooit een keer en Verstappen is opeens uh, tussen de wedstrijden door... in een Red Bull gestopt. Ja, zeker dus... weten. Het zegt niks hè? Nee. Het zegt helemaal niks. Die houden ze er ook in. Ja, maar wil je teamgenoot van Max Stappen worden, hè? Dat is de vraag. Dat wil niemand. Dat wil niemand. Nee. Dat wil helemaal niemand. Maar je weet wel dat je niet een uiteindelijk zo'n visa cash App auto onder je kont hebt zitten. Maar dat je een onder je kont hebt zitten. Helemaal waar. Dat is helemaal waar, dus je, je, je kan meer. Maar uh, ja, uh, ja, niemand wil naast ze stappen. Niemand. Nee. nee. Dat, uh, gewoon, gewoon, ik denk dat als je alle rijders eerlijk gaat vragen. Nee, nou, ja, nou, liever niet. Nee, nee, <laughs> liever nee. dat is toch zo. Dat is zo, He? maar ja. Als, als je het dan toch moet, hè, dan maar in uh, Red Bull. Weet je is ik ook in principe natuurlijk uh, altijd geweest naar een Lewis. Want in, in, de, in de topjaar van Lewis bij Mercedes wilde ook eigenlijk niemand daarna zitten. Maar, uh, je kwam bij een top 10 terecht, maar je wist in feite dat je 2-4 ogen spelen. Ja. Dus, uh, en ik moet eerlijk zeggen dat Russel kan daar redelijk mee omgaan. Redelijk. Maar, uh, die, die, dat, dat, dat is me eigenlijk niet eens zo erg tegengevallen. Maar ik dacht, nou dat is ook gelijk eindelijk kun je. Maar ja, uh, Bottas kon het toch ook wel naast uh, ja, de Hamilton? ook? Ja, ja, ja, ja. ja Bottas kon het ook. Ja, die was ook goed. Ja, nee, en, en even eerlijk, Rosberg helemaal. Ja, ja, ja, ja. ja. En weg was hij. Ja, maar die was denk ik dat seizoen zo kapot daarna, ja. van alles wat er gebeurd is, dat hij gewoon zag, nou dat ga ik niet nog een tweede keer doen. Nee, dat is waar. Je bent helemaal klaar mee. Ja. Nou ja dat, ja, dat is alweer een tijdje geleden. Dat is uh... ja, een tijdje terug, ja. dan moeten we heel diep weer in, in, in de... Dat is nog haar op mijn hoofd, zullen zeggen. <laughs> nou ja, ik ook, bijna. <laughs> dat had ik trouwens ook uh, op mijn hoofd met stenen lijven, omdat je draait dat nummer, en toen ging ik weer helemaal terug naar de discojaren. Lange broek, uh, weijenpijpen, en zo'n fluwelen rode uh, bloesje aan, en op de dansvloer staan. En uh, daarom had... draaide ik hem nou. Ik denk uh, ja, ja, dat is leuk ik ik voor uh, Rendel. Terug in de, ik de tijd. Ik had nog kulletjes. ik weet het oh. zeker. <laughs> Oké, okay, zijn er foto's van, uh, Rendel? Nee, ik was wel 30 kilo lichter. dus dat scheelt ook een hele hoop. Maar ik had nog krulletjes. Ja, er zijn foto's van met krulletjes. Ja, die zijn oh, maar niet. Oh. Radio, hè? Radio, worden. Uh, <laughs> Autopassion.nl? Ja, ja misschien. <laughs> okay. misschien. Misschien op de Facebookpagina een keer. <laughs> helemaal goed. Rendel dank je wel, hè? Hey, uh, mooie zondag en een mooie wedstrijd mooi. Ja, uh, jij ook. En uh, dank je wel weer en tot volgende week. Oké. Okay, Oké. Okay. Hoi. De pitwalk, de, de, de, de... Ja, hoe lang duurde die uh, dit keer? 15 minuten of zo? Zoiets, hè? Wat, het gesprek? De, ja, het gesprek ruim, met uh, Rennel. Ruim, ruim. ja. Ja, nou ja, we zijn weer in ieder geval helemaal op de hoogte van, Dat de, zeker. van de autosport. Dank uh, Rennel uh, daarvoor. Ja, heb een goede kijk. Autopassion als je nog een leuke modelauto wil kopen. Hij heeft er nog heel veel in de zaak. Want 1 januari, dan gaat hij helaas wel de deur dicht. Yep. Daar. Eh, Daar, ja. Het is half vijf geweest. Heb je nog uh, dieren in de aanbieding? Ja, zeker. En je zegt het precies goed. Dieren. Want dit keer niet één dier, maar twee dieren. En uh, het een koppeltje zelfs. Een koppeltje. En het, het, je vroeg al, hè, zijn het poesen? Nee, zijn het honden? Nee, zijn het vogels? Nee, het zijn het konijntjes? Oh. Ja, twee schattige konijntjes. En waarom heb ik zo... Nou, ik vond die, die namen vond ik zo leuk, hè? Dat zijn Fluffy en Puffy. En Fluffy, dat is het mannetje. En uh, die is gelukkig wel gecastreerd. Dus uh, als, uh, mocht je besluiten om ze lekker in huis op te nemen... hoef je niet bang te zijn dat je binnen de kortste keren... met een heel nest konijntje zit. En, uh, nou ja, en Puffy is dan zoals ze dat noemen, de voedster... Ja, geboren en, in de zomer uh, waarschijnlijk. Nou, ze zijn 4,5 jaar oud al. Oh, puffy, ja. Puffy. Ja, puffy. Warm, warm, fluffy. warm. Ja, ze, ja, ja, inderdaad, ja, warm, inderdaad, fluffy en puffy. Maar uh, ja, ze zijn gewend om buiten te wonen en uh, ze zijn ook gewend om af en toe even lekker los te lopen in de tuin. Ja, en daarom zoeken ze ook een fijne plek met buitenruimte en sowieso ruimte. Uh, want het mag ook binnen zijn. Dat maakt hen niet zoveel uit als ze maar af en toe even lekker kunnen rennen en heen en weer kunnen gaan. Ja, die Fluffy, dat, uh, dat uh, rammetje, dat is de wat stoerdere van de twee. En Puffy vindt het allemaal een beetje spannend en die is wat verlegen aangelegd. Maar goed, als, uh, als ze eenmaal weet wie je bent en ze kan je vertrouwen, dan komt dat allemaal hartstikke goed. <tie> Nou ja, ze zijn uh, beschikbaar. Uh, geboren alle twee op 1 januari 2020. Dus inderdaad, 4,5 jaar oud. Wil je ze adopteren? Of denk je van, laat ik eens hier een gaan kijken. Het zijn hele schattige beestjes. Ze zitten op je te wachten bij het dierentehuis Kennemerland aan de Keesomstraat 5 in Zandvoort. Zeker een keer langsgaan, want uh, niet alleen Fluffy en Puffy uh, zitten daar uh, nee. te wachten op een nieuw baasje. Ook heel veel uh, leuke poesen, uh, katten, en honden, honden. Ja. en noem maar op uh, alle dieren die uh, ja, zeg maar, uh, weg zijn bij hun uh, baas of in. Baas ja. Die uh, worden geplaatst dan, uh, ja, als er geen plekje meer is, ergens anders in het asiel. En dan uh, uite uiteindelijk gaat het asiel dan weer zoeken om, om een uh, nieuw baasje te vinden. En daar helpen wij bij. Ik zoek baas.nl. Jij ook. Nee. Oh, je, oh de, de, je, de, de, de je, pagina. Ik dacht dat ik hier zit maar aan te kijken. Ik zoek baas. Ik denk, nee, ik zoek, zoek baas.dierenbescherming.nl. Baas. Dat is uh, oh, de dat website. Dat is ja. Dank je wel, Dolly, voor uh, de <laughs> dieren van de week. We doen ze elke week zo rond en erbij. Half vijf bij je eigen lokale radio ZFM. We zijn er nog tot aan vijf uh, uur met Zandvoort op zaterdag. En dan is het Fredtime met Entertainment for You. Ja, dit soort muziek uh, doet het altijd uh, heel erg goed. Uh, bijvoorbeeld op Zandvoort uh, Alive, hè? wat er uh, morgen weer aan gaat komen, Dolly. Ja, ja, ja, en, en natuurlijk ook die andere feesten hè? in de zuid, de zuid, dus ook uh, hartstikke ja, lekker. echt lekker, uh, Lekkere ja. strandmuziek, dansbare ja, lekker strandmuziek, lekker met je voetjes in het zand, kijken naar de ondergaande zon en dan wordt het lekker donker en dan gaan al die lichtjes aan, en uh, vuurtjes overal aan, lekker eten, drinken, lekker. dansen, zeker ja, weten. Dat, dat Wil je nog meer? En is dus allemaal lekker in je blouse. Wij creëren de sfeer hier bij uh, CFM. Nou, we zitten in Q2 van uh, de kwalificaties van de Formule 1 en Max verstappen staat op 1 op dit moment. Ja. En nog uh, 5 minuten 30 uh, op de klok. Tweede Piastri, derde Sainz. En uh, de vierde plek is voor Fernando Alonso. Nou ja, dat is uh, wat betreft uh, de Q2. En dan gaan we straks, dan zijn er vijftien en dan gaan er straks weer vijf afvallen. En dan zitten we in de top tien en dat heet de Q3. En dan weten we uiteindelijk wie er morgen op pole position mag gaan starten... voor de race op de Ring in Hongarije. En uiteraard is dat weer leuk om te volgen, die race.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 En als je dit soort uh, muziek hoort, Dolly, dan krijg je gewoon zin in een strandfeestje, toch? Ja, natuurlijk. Uh, ja. Zeker ja, je, weten, je, je, je waant je al meteen op het strand, heerlijk. Dat dacht ik, La Fuente, hoorde. je uh, als uh, laatste plaatje in dit uh, dansblokje wat we even draaiden zo op de zaterdagmiddag. Want uh, ja, uiteraard, uh, uh, Ratata is de plaat uh, die ook uh, heel veel uh, heeft gespeeld ja. tijdens het uh, weekend van de Dutch GP uh, verleden jaar, hè? Deze okay. La Fuente was ja. uh, op de diverse Podia te zien. Mm. En ook uh, dit jaar misschien wel in het uh, voorprogramma uh, of uh, tijdens uh, de races uh, op het podium te zien op het circuit. Uh, Daarover uh, later uh, veel meer. Nou, we zijn afwachting uh, van Fred. Maar die kan mogelijk ook in de file staan natuurlijk. Want uh, zit er ja, ondanks dat er al mensen naar huis gaan. Gaan er ook nog mensen naar Zandvoort toe. Ja, ja, en een ja, ja, daarvan ja. is onze eigen Fred. Hij, en, uh, hij zit er straks weer met Entertainment View. Maar tot aan die tijd uh, zijn Dolly en ik er nog even. En uh, ja, ik heb nog een paar leuke platen die ik er nog even doorheen wil jassen <lacht> En een van die platen is deze van Doe maar en Is dit alles? Oh ja. Ga oh, yeah. zitten Mij betreft een van de beste platen van uh, Doe Maar. Doe Maar. Wat de single is dit alles wat er is. En ja, niet voor de radio geschikt, maar uh, daarvoor, hè, voordat we dus echt beginnen met uh, de plaat, zit nog een heel stukje met de uh, gepingel uh, aan het begin en dergelijke. Dat vind ik eigenlijk nog wel mooier dan uh, de rest uh, van de plaat. Alleen dat is dan weer niet uh, radiotechnisch uh, geschikt om te draaien. Dus mm. heb ik er even afgehakt. Zo, had jij ja. gewoon de boel in twee hier. Zeker zeg. weten. Nou, Jeetje, we kregen net ja. uh, van onze verkeersinformatiedienst uh, door dat Sanford ja. Uit uh, nog wel meevalt. Maar Zandvoort in, in staat steeds, op dit moment een uh, flinke file. Ach, jeetje. Dus ja, als je nog ja. naar Zandvoort wil, pak de trein of zo. Ja, maar ga ja. niet uh, met uh, je eigen auto uh, richting uh, Zandvoort. En vertrek anders een uh, uurtje eerder of zo. Ja, als maar je in was een paar uur geleden was het ook al uh, druk. Ook, dat is ook zo. Ja, dus... Uh, je schiet, ja. Je, schiet je ook niks mee op? Nee, ik denk dat je op dagen als deze echt veel beter kan kiezen. Oh, daar heb je Fred. Voor het, voor het openbaar vervoer, joh. Of voor, voor de fiets... Ja, hè, inderdaad. Lekker, ja, ja, met de fiets. Uh, scootertje. We merken het met uh, de Formule 1. Werkt ook uh, perfect ja, met fietsen fiets ja, naar Zandvoort. Absoluut, absoluut. Oh nee, dat is net niet. Op de fiets naar Zandvoort toe. Ja, ja, ja, ja. Zeker ja. doen. Ja. Zeker doen. Nou ja, vanavond, niet vanavond hebben we een hele mooie feestavond uh, hier in Zandvoort. Ja, ik had het al gezegd. hè? En uh, ook dat gaat weer drukte opleveren. Dus je hebt best kans dat ook daarvoor mensen zeggen van dan gaan we eerst een uurtje naar het strand en dan het dorp in. Want vanavond is de Amsterdamse muziekavond. Ja, uitsluitend Nederlandstalig repertoire vanavond met een Keura-zangers... die het Amsterdamse Levenslied een warm hart toedragen. Toegang is natuurlijk gratis. Het is vanavond en morgenavond van 7 uur tot 1 uur in de Haltestraat... bij Café Laurel en Hardy, Café 4, Café Anders en Brasserie Zin. En uh, op het Gasthuisplein bij het Wapen van Zandvoort. Ik wens iedereen ontzettend veel plezier vanavond... Of uh, geniet lekker van het strand. Of en of. Dat kan ook natuurlijk. Ja, en is het ook morgenavond? Morgenavond is het ook. Jazeker. Wauw, dus uh, twee avonden lekker Amsterdam ja. muziek. en degenen die daar niet van houden, die kunnen weer hun hart ophalen op het strand. Want er worden ook genoeg feesten gegeven. Vanavond bij uh, South Beach en uh, Umi Beach. En uh, morgen natuurlijk uh, Sand Fort Live bij Mango's en hoe heet die andere tent ook alweer? Ja, Cosmic Abit. Juist, dank u wel. Oké, okay, nou, het zit erop <laughs> voor ons. Ja. Wij gaan uh, weer uh, richting uh, de douche, denk ik. Gost, jullie, nou, okay, inderdaad. <laughs> he, ik, ik plak helemaal. Ja. Jeetje, het is dat er nou een beetje wind op zit. We zijn, uh, beetje... zijn het nou doorlucht hoor. Dus uh, ja, ja, ik ja. zie de gasten van uh, zo dadelijk alweer helemaal kijken van oh god, <laughs> ja. waar ben ik in beland? Maak de borst maar uit. Ja, Fred ja. zometeen met uh, Entertainment for You. En uh, yes. Zandvoort op zaterdag is er volgende week gewoon weer. Veel plezier met de Amsterdamse avond vanavond. Heb een fijn Fijne weekend zaterdagavond allemaal. en geniet van de barbecue en uh, tot uh, volgende week dan. Ja, fijn weekend allemaal. Oké, okay, hoi.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 Ja mijn blonde lieve